Tennisser Igor Sijsling heeft het hoofdtoernooi van Wimbledon bereikt. Het is het eerste Grand Slam toernooi waar een Sijsling maandag begint. Hij is de tweede Nederlander in het hoofdtoernooi. Robin Haase werd rechtstreeks toegelaten. Sijsling ontmoet in de eerste ronde de Rus kon niet zien. Haase speelt tegen de Spanjaard Riba. Het weer, vannacht in het westen nog buien. De minima liggen rond de 12 graden. Ochtends neemt de kans op buien in het hele land weer snel toe. En is er ook weer kans op onweer en windstoten. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon Zee. Zandvoort. Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu een Nightwalk. But fuck the neighbors. Pop up your stereo. NW Nightwalk. The On Air Dance Show. Dance for FM. ZFM's dance show. Let's do it now.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 with DJ Melzoi. We'll be Zijn Global High Fives. Wordt hier op een keer Nightwalk. I love over het beste van dance in de mix op de radio oftewel de Global House Vibes met DJ Mouza we dus zeggen ik wens je nog een hele fijne week doe het rustig aan, doe het veilig, doe voorzichtig en uiteraard DJ Mouza bedankt voor je afgelopen uur en wij spreken elkaar volgende week zaterdag weer vanaf 9 uur hier op CMM Zandvoort in een nieuwe aflevering van de Nightwalk to let you down. Let you down, let you down, let you down, let you down.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 Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen bewijzen dat via de website van de vereniging strafbare handelingen zijn gepleegd. Het...